Klemens Peters met het NOS Journaal. Door medicijngebruik af te stemmen op het DNA-profiel van mensen... kunnen ernstige bijwerkingen, bijna een derde, worden teruggebracht. Dat blijkt uit een grote internationale studie die vandaag is gepubliceerd. Volgens de Nederlandse onderzoekers is het een doorbraak. Het is voor het eerst, dat is aangetoond, dat voorschrijven op basis van een DNA-profiel ook echt effect heeft. Bijna 7000 mensen uit zeven Europese landen deden aan het onderzoek mee. Treinstation Klimmen-Ransdaal in Limburg is het meest gewaardeerde station van Nederland. Dat komt naar voren in een onderzoek voor NS en ProRail onder 85.000 reizigers. Het station kreeg van het publiek een 8,3. Op dezelfde Heuvellandlijn, waar treinen rijden van de regionale vervoerder Arriva... zijn ook de nummers 2 en 3 van de ranglijst te vinden, Schinopgeul en Valkenburg. De vorige winnaar van de peiling, Overveen, is gezakt naar plek 19 afgelopen jaar is bij 124.000 mensen in Nederland kanker vastgesteld. Dat is een stijging van ongeveer 1000 patiënten ten opzichte van het jaar ervoor. Heeft het Integraal Kankercentrum Nederland bekendgemaakt. De toename komt voornamelijk door de bevolkingsgroei en de toename van het aantal ouderen. De meest voorkomende vormen van kanker in Nederland zijn huidkanker, borstkanker, prostaatkanker en longkanker. Bij mannen komt prostaatkanker het vaakst voor, bij vrouwen is dat borstkanker. Het Amerikaanse ministerie van Defensie houdt al dagen een ballon in de gaten... waarmee China de Amerikanen zou bespioneren. De Amerikaanse legertop heeft overwogen om het apparaat uit de lucht te schieten... maar heeft besloten om dat voorlopig niet te doen... in verband met schade op de grond door neerstortend puin. De ballon dook enkele dagen geleden op boven de Amerikaanse staat Montana. De ontdekking van de Chinese ballon is een paar dagen... voor een bezoek van de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken aan China. Het weer, veel bewolking, met af en toe regen. Vanmiddag breekt in het noorden de zon mogelijk nog even door. Het wordt vandaag ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Bijna alle dagelijkse files zijn opgelost in Noord-Holland. Nog een paar plekken vertraging, zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Afred zuid De 5 kilometer file en een kleine 10 minuten oponthoud.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 Geef mij nu je angst. Ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de angst.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 Voor de morgen terug, zolang ik je niet verlies, vind ik het wel mijn weg met jou.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 Kilometer, dan ben je weer thuis Je ziet in de verte het dak van je huis Je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door Een engel die bijna belooft.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 Ik weet nu ook, dat zo'n engel bewaard op je bent Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet het ook, dat zo'n engel me waard op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens doorgerend. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens doorgered.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 I'll stay. I'm Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door medicijngebruik af te stemmen op het DNA-profiel van mensen... kunnen ernstige bijwerkingen met bijna een derde worden teruggebracht. Dat blijkt uit een grote internationale studie die vandaag is gepubliceerd. Het aantal kankerpatiënten in Nederland is vorig jaar met duizend gestegen. En die stijging kwam vooral doordat er meer mensen in Nederland geen konden wonen en er dus ook meer ziek worden. Het treinstation klimmen Randstaal in Zuid-Limburg is het meest gewaardeerde station van Nederland. Vooral het stationsgebouw vinden reizigers de moeite waard. Het weer veel bewolking met af en toe regen. Vanmiddag breekt in het noorden de zon mogelijk nog even door. Het wordt ongeveer 11 graden. All we got is time, so stay awhile. Stay awhile.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 I had a vision of the floor And it was more that you've given to me Band, door de bladen op mijn voeten van de hele nacht dansen En de zichtdans met me mee vanavond is de nacht mijn partner en Hand in hand, ze nemen mee Totdat we samen weer in bed belanden Maar nu nog langer Want de avond is nog jong En de DJ duidt nu met me zie En dan gaan we van de grond En het licht geeft zoveel kleuren En mijn hart gaat zo verkeer Er is nog steeds sprake van murder Is in de dokter in de zaal de keer Hey, DJ, daar nog maar een plaat Ik ga vanavond niet naar huis En ik ga door tot zocht slaat. Hey, DJ, kijk eens hoe ik ga Hier op de dansvloer op de maat Ik ga vanavond niet naar huis Iedereen zit aan de Energy Base Maar ik focus op een meisje, meisje. Zij dansen op de mat maar, Ga maar in de gaten al een Mommies en die boys om me heen Misschien moet ik een dankje voor de kopen. kopen Misschien moet ik de bad los En rustig gaan naar de toe lopen, lopen. Hoe kan het nou mijn been staat vast? Ik kan niet meer, kan niet meer dansen Zwee kom op, op de bas stevig vast Rustig en bereken aan mijn kansen ESMC kwadraat, Bereken ik de kans dat zij Van met mijn mee wil gaan En helder nog dans met mij Yeah Hey, I'll do it endlessly with every breath I Every wildfire is blazing, yeah. I'll turn this broken hope into something amazing. I wanna dance with my baby. It's good